Stereo, we want you to feel this. Five, four, three, We'll Ik bent ingeschakeld bij een nieuwe aflevering van het danceprogramma. Zie je drie uur lang. De heetse beats. En ik had toch wel willen zeggen... Het is voornamelijk uit de toekomst deze week ook weer gericht. Wat dacht je van deze aftraffer van de show? Cabriel en Castellon versus vriend van de show. DJ Raymundo en natuurlijk de vocalen van Maybrit. Change was de titel. In de Daniel Bovi en Roy Rox dubmix. Zorg dat je een kopie gaat downloaden op de welbekende... Download portals en support onze enige echte DJ Raymundo. Ja, ik zeg drie uur lang zie je het. Keihard op Zandvoort, Schotse dansvloer. Dat betekent maar één ding: hete nieuwtjes. En heet, dat zijn ze vanavond hoor. Want ik zie hier een nieuwtje voorbij komen van het Amazon Project. Oftewel iets rondom uh, Sunny James en Ryan Marciano. We gaan ook even helemaal los samen met Layback Luke. En wederom Sunny, James en Rai en Marciano, ja, die jongens die uh, kicken de boel. Natuurlijk! Tweets en beats. Wat beleven alle DJ's? Zitten ze allemaal naar The Voice of Holland te kijken? Of zitten ze gewoon een back-to-back -back setje te doen? Je gaat het straks allemaal meemaken, want wij gaan even door alle tweets. Rond de klok van tien voor tien komt de partyguide voorbij en... De vrijdagavond die valt een beetje tegen, maar de zaterdagavond... Oeh, trek je stoute schoenen maar aan. Dat en veel meer kun je hier verwachten de komende drie uur. Op jouw ZFM's antwoord. En ja, lekkere muziek. Dat is ook deze plaats van de Crew Watchers. Je hebt hem al een paar weken kunnen horen in mijn set. En ja, deze... Trek, hij moet gewoon gedraaid worden. Hij is gewoon te lekker om een week over te slaan. Crew Watchers. Met Echo Light. Dit is het. Tot de een half uur. Hou maar aan! ...van de Group Watchers. Echo Lights! En ja, aangekomen bij het eerste nieuwtje. I Love Lost versus Layback Luke. En niemand minder als Suddenweer James en Ryan Marciano. Een winterstop! Bijkomen komen van 2010. Nee, daar doet Solmax niet aan. In 2011 gaan wij op volle toeren verder... ...en daarom leiden wij het nieuwe jaar keihard in... ...op zaterdag 22 januari... Een killer line-up waar je u tegen zegt, uh, zodat het toon voor het nieuwe jaar gelijk gezet is. Elk jaar wordt de lat weer een stukje hoger uh, gelegd. Elk jaar net weer wat meer los. Gaan dan het jaar daarvoor. Dat is de bedoeling. Als januari ten einde loopt, is iedereen zijn goede voornemens meestal weer vergeten. Dus wat kun je dan beter doen? Dan helemaal losgaan. Internationale toppers in het paard. Deze jongens hebben eigenlijk geen introductie meer nodig. Maar voor het geval de jaarwisseling er zo in hakt... Ingehakt heeft of de waarschijnlijkheid dat je onder een steen geleefd hebt, dan doen we het toch lepig. Luke, ja, wie kent hem niet eigenlijk? In een van de vele top-exportproducten uh, die Nederland rijk is in de muziekbranche, hij is een gevraagd en gewaardeerde DJ over de hele wereld. Kijk maar op de Twitter-account, hij vliegt de halve wereld over. Hij heeft enorm veel remixes gedaan. Uh, onder andere met David Coetta tot Lil Jon en The Black Eyed Peas tot Chris Christina Colera. Uh, verder heeft hij on onwijs veel succes met zijn eigen Super U&Me evenementen... en natuurlijk zijn eigen platenlabel Mixed Match Records. Records. Ja, na lange tijd van afwezigheid in Nederland zijn wij vereerd dat hij ons nog niet vergeten is... en daarom zal hij op 22 januari met een 2 uur zet laten zien... waarom mensen over de hele wereld gek op hem zijn... Om een nieuw jaar goed te beginnen is een één top-DJ niet genoeg... ...vandaar dat er ook een top-DJ-duo aan de line-up is toegevoegd. Niemand minder dan Sunny James en Ryan Marciano brengen een deel van de Amazone naar Den Haag. Hun eigen Amazone-project concept blijft groeien na een uitverkochte Heineken musical... ...en in een terugblik op hun zomer zien we Sensation, grote festivals en Ibiza samen met de Swedish House Mafia. Deze boys doen het gewoon allemaal... Verder laten zij met hun eigen platenlabel en internationale gigs zien dat zij bezig zijn om naar Nederland de rest van de wereld te veroveren. Gelukkig past Den Haag ook in hun drukke schema, want met dit duo achter de decks is stilstaan geen optie. Laten we vooral onze eigen Haagse talenten niet vergeten. Angiro Rio en Joop Junior zullen de rest van de avond muzikaal invullen. Deze jongens zijn niet voor niks de residents van I Love Loss. Zij weten als geen ander het echte I Love gevoel over te brengen. De tweede area zal goos worden door het Haagse muziekduo UO, Claw in the Dark. Deze boys beschikken over de combinatie van een ultiem gevoel voor muziek en aanstekelijke energie. Ze zijn dan niet uit de studio weg te slaan en om de hete tracks te produceren. De clip van hun hijse scheisse remix voor rappy, rapper QF is landelijk op tv te zien. En de laatste track Jump krijgt support van niemand minder dan DJ Chucky... Maak op 22 januari kennis met dit duo in de kleine zaal van het paard. Het is niks nieuws, maar daarom niet minder belangrijk om te vertellen... ...haal je kaarten in de voorverkoop. Deze editie kan en wil je namelijk niet missen. En daarnaast scheelt het ook nog een paar euro's, want ja, aan de deur is more. Kaarten zijn beschikbaar aan de dagkassa van het paard van Troje... ...via www.paard.nl en www.zomex.nl. Kaarten kun je ook kopen via Ticketscript... Zorg dat je ze haalt, want dit belooft een ontzettend leuk feest te worden. En ja, wat ook leuk is, is deze plaats van de klem... ...versus Coolio en Snoop Dogg. One night in L.A. hem natuurlijk hier. Wij zien het Zandvoorts grootste Dansvloer. Op de 106.9 104.5. En natuurlijk ook via het wereldwijde web www.cfmsandvoort.nl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 Yeah, yeah, zijn de White Boys en die hebben er een full club, remix van gemaakt. Net even wat splotter. Net even meer, zie je? Ja, wij maken hier, zeg ik toch zelf dit. Ja, je gaat hem zeker nog vaker voorbij horen komen. En dit is ook zo'n lekker nummer voor een hotmix. We zullen straks eens even gaan vragen aan DJ Dion Sydney of hij in zijn nieuwe mix voorbij gaat komen. Wat er wel voorbij gaat komen is natuurlijk een nieuwtje over. Het Amazon Project Concrete Jungle en de full line-up. Naar wederom een overweldigende Amazon Project editie op Dirty Dutch te hebben neergezet... ...zijn Sunny James en Ryan Marciano volop in voorbereiding voor de grote show in de Heineken Musical. Amazon Project Concrete Jungle zal de stapel successen van Amazon Project met gemak gaan vergroten. Met de verrassende line-up, samengesteld door Sunny James en Ryan Marciano, lijkt de toon nu officieel gezet... Ja, en dan wil je natuurlijk weten, wat kunnen we verwachten? Stage 1, Amazon Project Concrete Jungle. Ja, op één podium zullen we verschijnen. Sunny Ray, James en Ryan Marciano met een 5 uur set. Ja, ik moet eens even goed kijken. Een 5 uur set, ongelooflijk. Dan gaan wat plaatjes voorbij komen. Mastic Soul, Secret Cinema, Daniel Sanchez, Gennaro en Villa, Jetro Ancota. En ja, of het nog niet genoeg is, doen MC, Roga en Zaldi MC. Ook nog de MC's daar zo. Dan hebben we de stage 2, Few Kids on the Block. woohoo! En ja, wie gaan we daar vinden? Joshua Walter, Lars Vegas, Kevin Bradley, Crystal Empire, Words, Choller Inc., uh, F.S. Green, great Karimo, Abstract, The Eclectic 11 MC Dan Steetso, MC Knowledge en MC Chamiro. De Daya tickets waren hier voor dit evenement helaas in een paar uur uitverkocht. Koop daarom je regular tickets op tijd om amazonproject.com. Ja, zorg dat je erbij bent als je ze wilt zien. Want uh, op één podium zulke namen. Helemaal gezellig toch? En ja, wil je het weten? Het is zaterdag de 26 februari 2011 dat dit gaat plaatsvinden in de Heineken Music Hall. Zometeen nog meer nieuwtjes. Hete beats. En natuurlijk, rond de klok van tien voor tien, de party kite. Maar wat dacht je ja, nu eerst? Van deze plaat. Ercola, Saks. In de Jasmine Le Bon remix. We het gewoon nog een keer. We gaan het gewoon nog een keertje keihard overdoen. Waarom? En ja, de mensen, de mensen waarderen het ook. Hè? Want ik krijg hier een uh, mailtje binnen vorige week van uh, Marleen. En Marleen zegt, ik heb zo genoten vorige week. Eén DJ is lekker, maar twee DJ's back to back. Ik vind het helemaal goed. Nou, leuk dat je luistert Marleen. Leuk dat je bent ingezakeld. En zorg ook dat je vandaag er weer bij bent. Hé hey, en Dennis... Heb jij ja. nog eigen producties gemaakt of is het nee, stil het is, in de uh, productiestudio? Nee, het is stil. Ik, uh, mijn uh, fantasie is niet... Uh... Nou, misschien komt er vanavond weer wat boven het ja, warrelen. Ik, ik ben mijn studio, heb, uh, mijn, mijn uh, portable studio eventjes aan het installeren. Dus uh, wie weet uh, kom ik nog met wat, open, met wat inspiraties hier bij Sierd dat is altijd goed. En uh, nog leuke tracks uh, vanavond, want ik moet me nu een beetje geestelijk gaan voorbereiden op de battle. Uh. Geestelijk. geestelijk? Geestelijk, ja. Lichamelijk ben ik helemaal op en top. Uh, ja. Gaan we door het griepvirus heen? Ja, ja, ja. Uh, nou, nieuwe Carl Tricks, nieuwe Ida Core. Ik heb uh, een nieuwe remix van Nicky Romero. Dus niet Flash? Nee. Oké. Okay. Een nieuwe van Tanya Lacroix. Eh... Uh, en een nieuwe Jean-Claude Adès, Valé de Larves. Dat klinkt heel spannend. Ja. Wil je meer weten natuurlijk? Straks komen ze allemaal voorbij uh, in onze back-to-back -back set. En ja, dan uh, heb ik toch nog even een kort nieuwtje. Want als jij altijd uh, naar uh, DJ Chessel staat uh, te luisteren op 538... dan kom je binnenkort uh, voor een verrassing te staan. Want hij is naar Radio 3, uh, gaat hij verhuizen. Ja. Heb gelezen. Vanaf april 2011 uh, gaat dat nee, gebeuren. Ik, ik heb het gelezen, maar uh, wordt er, werd er ook verteld waarom? Nou, ik had gelezen, hij vond zichzelf meer passen bij 3FM, omdat daar alle soorten muziek wordt gedraaid. Ook van die indie bands en zo. En daar voelt hij zich meer in thuis met zijn stijl nu. Nou, je moet af en toe gewoon vernieuwen als je te lang blijft hangen natuurlijk. En ja, uh, het zal ook het uh, platen uh, of het uh, prijskaartje zijn wat eraan hangt. Ik kijk, op een gegeven moment is een uh, contract afgelopen. En ja, dan... Uh, Moet je ga... verder. Moet je weer verder. En ja, ja de, uh, dan komt er een leeg gat, zou je denken. Maar, maar, nee, maar de... Armin van Buren gaat naar 538. Je neemt het over. Dus dan krijgen we, denk ik, a state of Friends of uh, 538. Dat uh, weet ik wel zeker. Nou ja, wat ik ook zeker weet... ...is dat die plaats van uh, Chesto in, uh, versus Diplo... Come on. Die is heeft nu airplay, al helemaal hè? grijs gedraaid... Maar wat, wat denk je wat ze hebben gedaan? Ze hebben Busta Rhymes ermee gedaan. En is gelijk veranderd in Hypnotize. Oké, okay. ik moet ook nog toevoegen. Er komt een, nog een nieuwe single met Chesto... Met Hartwell samen. Die hebben samen een uh, nieuwe track. Is er al een titel bekend? Ja, release datum? Het, ze komen allebei uit Breda. Dus ze vonden het heel passend om het 076 te noemen. De netcode van uh, Breda. Oké. Okay. Ah, ja. 076. Dus hij uh, heet 076. Nou ja, wie weet dat is het net zoals Flight 64... Nou, ik, heb, ik, heb een, ik heb een preview gehoord, maar ik vind hem heel goed. En ik jij zegt hebben, hebben, hebben binnen ja, voor de ja, promo. Ja, zeker. Ik, dit is echt, uh, maar het is ook echt een opvolger van Common, vind ik. Het is echt een goede opvolger. Ik ben heel benieuwd. Maar ja, ondertussen, ik vind die track Come On nog onwijs gaaf. Ja, en nu Ja, met... die heb ik in mijn zevende mixtape staan. In, uh, dat ja, is alweer een tijdje die... geleden. Ja, ja, gaat hard. Nou, maar... twee weken geleden draaide ik hem nog met Junior Jack uh, er doorheen. Officieel met Busta Rhymes? Dit met Busta Rhymes is officieel. Hypnotize is de track genaamd dan. En ja, ik zal zeggen, hij is nog niet uit, maar wij hebben hem gewoon. Gewoon omdat het kan. Hierbij zie je het! Zet hem maar even aan: Chesto versus Diplo, Futuring Busta Rhymes. Dat zeg ik.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 I come in and I step up in the building and we let the fire. So I hope you know we gotta run on Cause you gotta know that when we get this right I went running when in the spot There ain't no question that you gotta come on I heard them up, give it to them Word them up, let me do them Like another match and let it flame Get your come on Everybody ready, know every time I do what I do Bust rounds, with the people wanna Come on Let's go cause you know we gon' fly Gon' fly Get monks, everybody get kid Now I wanna see all of my people form a line If you with me, let me see you just Come on With Diplo and Tiesto We about to create a fiasco Now get your club on And if my people is really with me then Come on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 Dennis, ik ben hier kapot van. Ongelooflijk, wat een lekkere plaat. Als het kon, zou ik hem gewoon nog een keer draaien. Ja, maar nee, doe maar niet. Weet je wat, ik draai vanavond bloeihard in mijn auto. Dus als je iemand door het dorp ziet rijden... Hey, Dan is het hey... of mijn mixtape 11 of het is gewoon Jeroen die gewoon helemaal gek is op deze plaat. Zit hij er ook in, de eh, mixtape 11? Uh... Ja, wel, zonder Buster Rise. maar wel, come on. Ik heb hem nog helemaal niet meer... Uh... Jij ja, hebt al mijn... My... Got ja, mix, man. Ja, maar elf nog niet. Nee, 7 City In 7. In 7 City, Ja, maar elf hebben we nog niet, Dennis. Elf heb ik wel. Oh, ja, die maar... moet jij... Ja. Oh, die moet je. Ik, ik zal hem even tweeten naar je. Zit je ook op Twitter? Dan kun je natuurlijk ook natuurlijk downloaden. Toch, ja, Dennis? Ja, ja, ja. At Dion Sidney. Als je, Als je wil volgen. Wel eventjes even een beetje supporten voor je volgers. Want ja, het is weer tijd voor Tweets and Beats. Ja, en Beats. Ja. en wat. Je, wat is allemaal gebeurd? Pak, pak je telefoon erbij. Ik zag onder andere een tweet voorbij komen dat uh, Duitse Cruise is bevallen. Oh, nou. Ja, ik heb toch al een, nieuw, een hoop nieuwtjes gehad over Sunnery James en Ryan Marciana. Dus dat uh, kan er uh, gelijk mooi bij. Uh, wat nou. was met Sunnery James, uh, ging ze? Ik heb geen idee. Ik ben niet zo echt in de love interest van de DJ's. Ja. Hij is papa geworden. Nou ja, goed, uh, Armin van Buuren komt er binnenkort achteraan. Dus, uh... Ja, die hebben we vorige week uh, voorbij zien komen. Ja, die is uh, zijn vriendin, uh, die is in verwachting. Oké. Okay. zijn vrouw, want ze zijn getrouwd. Ze zijn nog getrouwd ook, dus. Ik zie hier staan Pitong. Oh, trouwens, ook. Open... Gaat... Oh, ja, gaat hij Ja, Pitong, uh, die gaat ook zo meteen beginnen met zijn show. Ja, yeah, if you want a shout out on the show, let me know where the party at. Dus heb je een leuk feestje? Naar Pietong! En Dennis, wat had jij voor leuks? Ja, over toch, nu we het toch weer over kinderen hebben, uh, Leepak Luke's uh, zoontje wordt uh, morgen uh, tien. Oh, nou, van harte gefeliciteerd namens ons natuurlijk. Ja. Dus uh, we zijn toch, nu we toch helemaal met kids bezig zijn, hierom. Oh. En dan heb ik uh, hier uh, DJ GVA en die zegt: de wijnproeverij gaat lekker. <laughs> Nou. Dat zijn altijd mooie berichten. En ja, er zitten ook DJ's natuurlijk uh, naar de Voice of Holland te kijken. En ik zie uh, hier zo uh, DJ Marcella. En die ziet uh, een jurk uh, die Kim aan heeft. Die wil zij ook heel graag hebben. Nou, moeten ze even gaan uh, googlen. Nou ja, meestal in de aftiteling staat wel waar de kleding vandaan komt. Ja, gewoon even de brands kijken. Uh, Chucky die is nu in Oostenrijk. Die zit nu te lekker te luisteren naar zijn gemasterde versies van de Dirty Dutch Digital Volume 3 Volume. Hij zegt, sick! Okay. Hey, ik vind het uh, vrij stil uh, op de Twitter, ja. uh, Dennis. Uh... Uh, wil je Chesto ontmoeten in Vegas. Prijs, inclusief met vluchten, hotel, VIP, tickets en een meet and greet met Chesto. Ga naar. Oh, Nou, dat is dan zo'n tweet link. Zo'n bit.ly bit link Bij wie staat hij? Bij Bij, welke? bij Chesto? Oh, gewoon bij Chesto. Gewoon bij Chesto zelf. Uh, via, via zijn management is het getypt. Je kan een meet and greet in Vegas met hem winnen. Nou, dat klinkt altijd leuk natuurlijk. Ja, eh, uh, wat heb ik nog meer, uh... Nou, niet zo veel bijzonders nee uh, ja Richard Gray zegt dat Max Vergelly vanavond een set draait in uh, Miami. Dus uh, geen cruise voor uh, Richard Gray. Uh, Swedish House Mafia dit weekend. Axel is uh, in de Edmonton Event Center, Sebastian is in de Avalon en Steve is in de studio. Dus Steve Angelo die is weer uh, aan het uh, produceren Oké, okay, nou... Dat gaat weer binnenkort wat moois worden. Nou ja, tot zover. Tweets. Uh, Dysfunction die je nodig, die zijn tv aan het kijken met z'n tweeën. En zeggen iedereen, iemand nog, uh, lang, komt iemand nog langs voor zo'n uh, beers en tunes? Dus voor wat biertjes en wat plaatjes. Nou, waar, waar wonen ze? Uh, ja, dat staat er dan weer niet dat bij. Staat er weer, dat is weer, dat is, jammer. Uh, weer uh, ja, jammer. Jammer, jammer, jammer. Hartwel is in een van de grootste Apple winkels in de wereld. Super gaaf, zegt hij. Nou, het zal wel Amerika zijn, denk ik dan. Ja, denk ik wel. Daar komt Is hij even zienkopen aan het doen? Ja, misschien uh, wat uh, upgrades voor zijn studio. We gaan het uh, horen binnenkort, denk ik wel dan. Nou ja, tot zover tweets en beats. Wil je meer weten? Volgende week weer meer. Nu gaan we door met lekkere muziek. Wat dacht je van deze? Everything but the girl missing. Ja. Heb je, niet... even, heb je hem in de tweede versnelling gezet? Ik heb hem even in de tweede versnelling gezet. Even wat, even in de wat, 2011 wat... remix van Fedde de Kroon. Tot 12 uur is het keihard op stand zandvloer. See it! En ja. Hij zit eraan te komen. Ja, ik zie hem al. De party guide. Zometeen rond de klok, want die wordt een wistbare grijns van mij.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 It's miss them. Van het eerste uur, maar niet getreurd. We gaan gewoon nog twee uur door. Uh, en Dennis, als ik kijk naar de klok... ...tien voor tien geweest, dat betekent de hoogste tijd... ...natuurlijk uh, voor de See It Party Kite. Ja. En ja, ik heb al eerder gezegd in de uitzending... ...de vrijdagavond gaat het niet worden vanavond... Er zijn gewoon geen leuke feestjes. Nee, Hou dus, gewoon uh, lekker je geld in je skip, zak. We skippen een dagje. We skippen gewoon de vrijdag. Ah, ja. lekker... Gaan we achterover hangen met een uh, glaasje bier? Nou, ik hoorde net uh, een uitnodiging via de. Ja, Twitter. gaan we bij Dysfunction wel even. Uh, gaan we even bank hangen? Ja, en even de beats luisteren. Maar dan komt die zaterdag, de 22e januari in beeld. En welk feest hebben we natuurlijk? Elke ja. week in de show. Framebusters natuurlijk vriend van de show, Raimundo heeft zijn programma weer ja. helemaal klaarstaan. Van 11 Wat... tot 5 in Escape... Hey, par... Ik doe de party guide, hè? Oké, okay, jij doet de party guide, Jouw woord. <kijf> uh, op in Escape van 11 tot 5 de framebusters met Raimundo en met uh, Robert Feelgood. Daar heb ik samen op de Gate parade uh, samen mee gedraaid. Wat jij daar hebt gedaan, houd dat eventjes nee, voor nee, je. Nee, gewoon ge nee, ik heb... Ik heb... <lacht> Ja, als ik hier die naam zie, dan Robert feel good. veel goed. Ja, ja, ja, ja. Nee maar, nee, maar ik heb met hem gedraaid. Dat is een toffe kerel, heel rustig en zo. Maar ja, misschien vond hij me be best wel leuk. Weet ik veel, je, je weet het niet. Maar je voelde hem goed, de beat. Ja, ja, ja. Ik, ik voelde hem heel goed. Hij zat lekker. Maar uh... Wat vinden we daar nog meer? Sexy Mr. S on sex. En Kazikaz on percussion. En in de Deluxe stage, Danny. Dan gaan we door naar het volgende feest. The Intuition Winter Festival in de Westerunie en Westerliefde... op Kleunenplein in Amsterdam. De prijs is 15 euro en natuurlijk Doris Moore 20 euro. In het Westerunie... Rank 1, Giuseppe Ottaviani... Jean -Thias, Shane Halcon. ...en Menno de Jong. En in de liefde ...16-bit Lolita's... ...Elke Klein en Francesco Pico. Dat klinkt ontzettend leuk, dat feest. Ja, ja een party, Maar ik vind, ik vind Rank One zulke goede producers... ...die zou ik graag een keer live willen zien. Nou ja, dit is je kans, Dennis. Ja, Kaarten en, uh... vallen me reuze mee. 15 euro. Ja, en aan de deur, weet je. Dus ja, verwachten... Wil je meer weten natuurlijk? www.intuitionevents.com En ja... Heb je hier nou helemaal geen zin in... dan kun je altijd nog naar... Masquerade. Masquerade in Club Monza in Utrecht. Uh, er staat verder geen line-up bekend. Jawel, behalve... de line-up is wel bekend. Oh, en je moet even wel even goed scrollen. He. Ja, maar je moet maar eerst het is, de tijden, Dennis. Van 11 tot 5 natuurlijk. De prijs is 10 euro en aan de deur 12,50 euro. De muziekstijlen bevatten house, <coughs> house Classics en Tech House. Met een line-up Lucia Ford... Krekker Salto, Chris Rocks, Jasper Clash, Under Control En met de vocalen van MC Jollygood. Voor meer informatie ga even naar www.footclub.nl. Dan gaan we naar, uh, <coughs> gaan we naar Leeuwarden. Dan gaan we naar Leeuwarden? Dat klinkt gezellig. Volgens mij zit daar Club Noah. Ja, Club Noah met Fucking Famous. Uh, van 11 tot 5. En de line-up is de Party Squad. Uh, Daniel Mibius, Ponish, Martin Harder en Ricardo Silvio. Voor meer informatie ga even naar wwwclub noanl En dan... Uh, ja, de al, prijs staat de, er niet bij, hè? Nee, nee, dus dan moet je gewoon even naar de Noah. Het zal wel meevallen, denk ik. Ja. Rek, uh, reken 15 euro en je komt uh, meestal overal binnen. Gewoon, ja, gewoon gewoon even, doen. gewoon even op de website kijken, dan weet je meer. Uh, is dit al het laatste? Dat is het laatste. <coughs> nou, dan gaan we afsluiten met I Love Los in uh, paard van trooi in den haag van 11 tot 4 uh, georganiseerd door solmax bv prijs is €12,50. euro uh, geen voorverkoop zo te zien of misschien ja er was het er gewoon... was, was wel voorverkoop maar, maar gewoon 12,50. Uh, met de line-up Luke Luke. oh is die ook weer eens in het land ja daarom papa Luke uh, sunnery james ryan marciano angiro rigio joop junior en Glow in the Dark. En wil je nog meer dingen weten? Ga even naar www.soulmax.nl Maar ik denk dat we al genoeg hebben verteld, want ja, hij kwam ook voorbij in het uh, feestje bij uh, de, ja, de nieuwtjes gewoon. Ja. En Dennis, welk feestje zou jij aan gaan doen als je de kans had? Uh, gewoon framebusters. Ja, gewoon framebusters. Gewoon lekker het oude bekende. Ja, ik voel me daar thuis. Laat ik okay. het zo zeggen. Nou, dat is altijd leuk. Al die bekende gezichten omheen, je weet het. Altijd gezellig bij DJ Raymundo. Wat ook gezellig is, zometeen de back-to-back -back set van ja, DJ ja. Dion Sydney MI. en mij. En zo dan als laatste plaatje gewoon even de Bondy Boys onze, gaan doen? Onze favoriete diba. Onze favoriet. Ik vind hem gewoon fout, maar gewoon ja. lekker. Bondy Boys met Patricia Pai. Patricia Pai. Ship B.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 In Afghanistan heeft de politie militaire training nodig om haar werk te kunnen doen. Dat schrijft de regering op Kamervragen over de politietrainingsmissie in de provincie Kunduz. Afghaanse politie moet onder meer checkpoints kunnen opzetten en kunnen omgaan met bommen. De regering benadrukt dat de trainingsmissie gericht is op het gewone politiewerk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 De nieuwe Hongaarse mediawet geeft de regering de macht om op te treden tegen zogenoemde ongebalanceerde berichten. De internationale Rode Kruis slaat opnieuw alarm over Pakistan. In dat land zijn een half jaar na de rampzalige overstromingen nog steeds 4 miljoen mensen dakloos. Vorig jaar werden 21 miljoen mensen getroffen door de overstromingen die het gevolg waren van zware regen.